Wij beginnen onze nachtles 203 van 3 augustus 2006. Vanavond begon een speciale dag in het jaar de 9 avond. En we hebben besloten nu net om een les toe te geven aan deze dag. En überhaupt aan speciale dagen, daar hebben we weinig erover gehad, wat betekent dat? Vergelijkingen trekken met de andere speciale dagen van het jaar, waarom zijn ze ingesteld? Wat doen ze ons? Het wordt dus een stukje van mondelingen Torah. Dus wat aan ons gegeven wordt, zullen wij daarover hebben. Zoals wij um, hebben geleerd, de schepperschip zijn schepping door twee krachten. Door Chesedim en Gorod, door Genade en door dien. Zo was het zijn bedoeling. Uiteraard genade is meer dan dien, maar dien is ook nodig om als het ware als, als zout nodig is voor een soep om soep. Uh, of andere gerechten, om die uh, smaak te geven, etc. Maar die is minder, veel minder dan de, dan de genade in de wereld. Alleen door zonde van Adam en daarna andere generaties, persoonlijke zondes, etc. Zoals we hebben geleerd in Zohar, werd de dien, als het ware, misbruikt door onreine kracht. Dus doordat de mens naar zijn wens om te ontvangen, trok de krachten, daardoor, lichtgogma, daardoor verkregen de onreine krachten te veel macht. Eigenlijk, zoals we hebben geleerd, vier werelden van onreine kracht en ontstonden daardoor. En daardoor lijkt het ons dat zo ziet de wereld eruit. Dat het slechte meer lijkt voor ons in de wereld te zijn dan het goede. Als gevolg natuurlijk van al de vervreemding van de schep. Maar de wereld is zo geschapen dat, ook uh, in de mens ook, dat in een jaar cyclus de mens moet al die krachten van het heelal meemaken. Meemaken, actief meemaken, bewust meemaken, en niet tegenwerken aan de schepper. Dus die, uh, dat heeft dus Moze Moshe mos, ja, ontvangen die wetten van het Hilal en heeft dat vertolkt naar, naar het volk toe uh, in de vorm van feestdagen. Zo heeft de schepper hem zo gezegd: doe dat op die manier. En de bedoeling was dat op die dag, zoals het zoals vanavond is, vannacht, vanavond is begonnen. En. Eerst laten we het hebben bijvoorbeeld over Yom Kippur, over de, wat lijkt, lijkt een beetje uiterlijk daarop, de dag van, de, de grote verzoeningsdag, waarop precies dezelfde verboden zijn als uh, in die dag waar wij nu leven. Dus vijf verboden, uh, eten, drinken, uh, geslachtsgemeenschap. Uh, zich te zalfen en zin, dus zich te zalven, ja. En te dragen van de leren schoeisel Die vijf. En die vijf overeenkomen met vijf spiroten. Maar dat komen wel straks daar, daar verder. Maar belangrijk nog, nogmaals. Dat de mens schiet zichzelf op die dagen, op die speciale dagen, feestdagen en andere dagen, op de krachten van het heelal zoals die uh, om zich manifesteren elk jaar weer dezelfde soort houding, dezelfde soort kwaliteit. Naar kwaliteit is hetzelfde. Alleen natuurlijk bestaat niet één jaar dezelfde krachten als vorig jaar, want elke dag is weer nieuwe nieuwe uh, vernieuwing en nieuwe krachten. Geen dag leeft op een ander. Geen moment leeft op een ander. Maar kwalitatief bestaat wel. Maandag is altijd maandag. Aan de ene kant, aan de andere kant is, is het, elk moment is wel weer anders. Uh, Zo'n bijvoorbeeld feest. We bestaat dus feesten. Er bestaan speciale dagen. Feesten die zijn ingesteld direct van de Torah. Dus die zijn van boven ingesteld, dat altijd op dezelfde uh, dagen uh, in, in, in het jaarcyclus allemaal dezelfde krachten zich manifesteren. Zoals bijvoorbeeld uh, de Grote Verzoeningsdagen. Waarbij de hele mensheid, de hele schepping, elk bla, blaadje, elk steentje, alles komt als het ware voor de hoge gerecht, voor de, voor de schepper te staan en alles wordt op een weegschaal gelegd van verdiensten en zonden. But, uh, en op die dag wordt ook daar, ook onder andere, een belangrijke gegeven: is een budget voor de mens, voor alles wat leeft. Een budget opgemaakt. En wij zien dat ook in onze wereld: dat uh, bij de meeste volkeren in de wereld, landen in de wereld, ook in die tijd is de tijd wanneer ook dan ministerraad bij elkaar komt, en net zoals in Nederland hebben we dan Prinsjesdag. Ja, ook precies hetzelfde ook. Waarom? Het komt ook van boven. Ook in dezelfde tijd als projectie van de, van de hogere krachten dan ook september, september dat is de tijd wanneer, precies de tijd wanneer zo'n budget wordt um, aangenomen. Of Aram gewerkt wordt, en aangenomen natuurlijk. Zo so, is dat, is dan de dag van, um, dat is dan echt ingesteld door de Torah, dat betekent dat een speciale dag van boven is ingesteld, qua krachten van het heelal. Uh, zo hebben we ook uh, Pesach, dat is dan uitkomst, heeft, uit hij uit Egypte, zo hebben we ook de, de derde, dus drie door dus drie grote derde. De drie, uh, dan hebben we ook nog de, de Shavuot, dus ontvangen, het, het ontvangen van het Torah, wekenfeest. En in, de, en in de herfst begint dan alles met de Rosh Hashanah, het, het nieuwe jaar. Dat is vanaf het nieuwe jaar, vanaf het nieuwe jaar dat komt de, dus dat is dan de, dan wanneer de hele wereld wordt op de schaal gelegd, gelegd, gelegd van verdiensten en uh, zonden ofzo. Daarnaast bestaan nog andere dagen zoals alles heeft te maken de dagen die te maken hebben met speciale correcties zoals Hanukkah dus, euh, tegen de tegen, tegen het oude nieuwe licht en dat is dan weer een feest of dat feest feestdagen die niet direct de Torah voortvloeien maar wel als het ware een soort secundaire krachten die ook in die periode weer van het jaar werken en um, waarbij ook bepaalde correcties weer voor de mens en de mensheid plaatsvinden ook hebben we ook zo het Purim in de tijd van eh, hoe is het, in de vroege len, len, len, lente en, en bestaan ook nog eh, grote, grote en kleinere eh, vastendagen die te maken hebben ook met Um, verschillende gebeurtenissen. En gebeurtenissen zijn natuurlijk resultaten van iets. En niet dat het vaste is resultaat van die gebeurtenissen. Het zijn altijd de krachten die, de, de onderliggende krachten die dan de, die bepalen. En niet gebeurtenissen. De gebeurtenissen zijn altijd gevolgen van iets. Um, zo ook is de negen af af is de maand, maand, zo so maand begint, dat heet af. Um, dus, ehm, um, wat is die negen av? wat is dat voor een feest, wat is voor een, het is geen uh, feest, we hebben gezegd, het is vast een dag wel, maar, maar ook dat is het gevolg van iets, uh, eigenlijk staat die negen av niet in, we kunnen hem niet in de Torah terugvinden, wat is dat voor dan nou speciale dingen waarbij wij zeggen ook dat het de dag van de citra is. Van dus de, zeg maar de, de dag waarin de, de kracht van de onreine kracht, uh, de, de ene dag per jaar die waar de onreine kracht zich zodanig, zo sterk manifesteert, waarbij de heiligheid is helemaal, als het ware, bedolven onder die reine, onder die onreine kracht. Wij weten dat alles is oorzakelijk, niets is toevallig, alles komt van, alles heeft reden en reden. Absoluut alles heeft reden. Als we zien de reden niet, dan betekent dat we gewoon die oorzakelijkheid niet onder ogen krijgen. Um, alles begon ten eerste de schepper gaf van de wereld de Torah. En de Torah, dat is dan de instructie, zoals we weten, hoe omgaan met de krachten die in het heelal zijn. Met de kant van de rechterkant, linkerkant, middellijn, et etc. En Het was zo dat de, toen de Torah gegeven werd en Moshe bleef gelukkig en stralend naar beneden ging met die twee, de, sta, de eerste tafel, de stenen tafel, um, dat hij ging nog even naar beneden ging en was nog niet zo ver van de schepper, en de schepers gezegd tegen hem: ga naar beneden kijk naar wat jouw volk allemaal daar aan het doen is want zij gingen dansen zij dachten waar is die man die mosche want zij hadden berekeningen gemaakt een paar uurtjes was het nog iets te uh, volgens hun berekeningen was het even te laat en uh, en zij maakte voor zichzelf, of Aaron maakte voor hen ja, een gouden kalf. En dat is natuurlijk een, een, een, een verschrikkelijke zonde. Want als de schepper, de schepper die... Als er niemand, als er geen drager zou zijn van de weten van het heelal hier op aarde, waarvoor is de wereld geschapen, waar is de wereld, hoe kan de wereld bestendig zijn. En hier bij het begin, we kunnen zeggen menselijk, natuurlijk kunnen we altijd zeggen, oh, ja goed, die mensen die, die waren toch, kwamen uit uh, cetera, maar we spreken gewoon over de krachten, dat, het, dat ze hadden enorme enorme zonde. En Moshe, zo so was het verschrikkelijk dat Moshe gooide als het ware, die gooide naar die twee, twee eerste stenen tafelde, en die werden verbrezeld. En hij kwam eerst met het volk spreken, en verschrikkelijke tafarelen, want uh, uh, tot om hen weer te brengen, tot bedaren, tot uh, bewustzijn weer terug naar de schepper. En ze huilden, natuurlijk. En maar hij ging, Moshe keerde terug naar de schepper. En de Schepper wilde het volk vernietigen. En Moshe pleiten voor hen. En het was een vorm van vergiffenis. Want niets vergeven, niets komt in Niets verdwijnt in het geestelijke. Dat duidelijk, want dan moeten we heel goed duidelijk zijn dat het nooit iets verdwijnt. Voor alles moet een vorm van verzoening zijn om in reinen te komen. En Moshe kwam omhoog weer, tro, weer, verkreeg de nieuwe set van tafelen. Het was niet zoals het was. Dus hij kwam naar beneden, was, was een duizendste van wat hij daarvoor had. Kan je je voorstellen dat het al, al inged, ingedumpt was het. Een duizendste van die al die wijsheid, van de goddelijke wijsheid, wat er was, dat Hij kwam daar en dat nog nieuw wat nog daarvan is nog overgebleven, Heel. En uh, goed, ze gingen toch wel dan verder in de goede goede weg, verder de goede weg, en dan. Liepen ze dan uh, naar het beloofde land. En natuurlijk, het beloofde land is, uh, de, de is uh, het land waar de mens in staat is om te geven. Dat is het land, het beloofde land. En alles is Israël is, is, is wijstig geschikt daarover. Waarom? De schepper geeft en het land ook geeft. Dat was ook de bedoeling, dat dit volk zou dit land veroveren. Eerst veroveren op die onreine krachten. Daar waren ook zeven volkeren die echt uh, op het punt stonden dat zij niet meer terug zouden kunnen, uh, geen, niet meer inkeer zou kunnen doen. Dus voor ons, voor ons gevoel is het wel brutaal of dat, maar wij begrepen niet de, de krachten hoe dat zit hoeveel volkeren in de loop van de geschiedenis helemaal verdwenen uit de armoede vanwege hun zon. En toen zij al dichtbij waren bij het land, bij het, bij het beloofde land en, en zo binnen moeten komen verzochten zij de Moschee om verspieders naar het land toe te zetten. Om te vertellen, weet je, omdat zij geloofden natuurlijk... Hun geloof was natuurlijk vermengd, vermengd met ongeloof. Zekeren wilden ze zeker voor, voor onzekeren. Dus dat is... Uh, en... Ze waren erg gezind natuurlijk, gezinsgezind maar uh, gezinnen, gezinnen, voor hen was gezinnen, ze was net als goed. En hier moesten ze dan weer, weer geloof opbrengen, om weer naar de, dat land binnen te trekken, en daar weer te vechten, met weer die, al die koningen daar, daar weer, en dan waren ze natuurlijk ontzet daarover. En dan vroeg, vroegen ze, dan verzochten ze Moshe om... om Verspieders te sturen naar het land om te vertellen hoe dat zit in elkaar. En Moshees zond daar naartoe twaalf voorname mensen. En ze kwamen daar naartoe en natuurlijk waren het allemaal de toppers. van Iedereen was dan de topman van zijn eigen uh, stam. En ze kwamen het land binnen en ze keerden terug, want ze, bis, ze, ze verspieden, de, verspieden de het land en ze zagen wel geweldige dingen, want ze zagen dat uh, druiven waren als appel, grotere druiven als het land was gezegend. En alles was daar, groeide gewoon, je doet het even iets, een zaadje in het grond, en alles, en alles was... Gewoon gemakkelijk was alles. Maar ze keerde terug... grote steden zaten ze daar. Maar ze keerde terug, en tien van die, van, die, van die verspieders... Ze vertelde, zoals ze dat zeggen, was schon hara, dus de, de kwaai over het land. Want het land daar zitten uh, giganten, cyclopen. Ja, cyclopen, erg ja, grote uh, giganten. En ze is echt, zo hebben ze verteld dat wij, in vergelijking met hen, de wezen, waar wij zijn, voelden ons als dwergen. Dus hoe kan je ze in, hoe kan je ze in Godsnaam uh, bedwingen, et cetera. Dus. Ze hadden eigenlijk geloof ondermijnd. Het volk was sowieso so, so, niet zo so bestendig. Huh? En allerlei en andere dingen hadden ze verteld over het land. Dat het land hier dus. Het land vreedt de mensen die in zijn, als deze niet passen zich daar, etc. Dus al die, dat soort dingen. Natuurlijk allemaal goede huisvaders. En zij begonnen natuurlijk te huilen allemaal. En dat was, begon, dat was het begin. Dat was, dat gebeurde in deze nacht. is dus waar ik, wij nu, nu zitten, wij in deze nacht... Dezelfde krachten spelen zich weer en weer, want niets is, want wij niets van weten in het geest. Dus zij huilden allemaal. En dat gehuil was eigenlijk om niets. Het gehuil absoluut om niets, want het land was schitterend. De schepperen uh, die begeleiden hen, ze konden gewoon zo het land innemen... Uh, en zou zij ook geestelijk natuurlijk op een topniveau uitkomen. Zou dan, zij zou dan alle zegeningen in dat land ontvangen. En zou alle zegeningen ook naar alle volkeren gaan. Zou dan de snelle komst, snelle uh, afwikkeling van alle zaken zijn. Is de komst van de baché, van de etc. Maar in plaats daarvan huilde ze. Natuurlijk moeten we niet zo klein, klein menselijk dat denken, zo goed dat het in elkaar zit natuurlijk. Maar voordat ik dan verder ga, vertel ik dan over deze dag. Natuurlijk dat ze huilde, dat is hun eigen uitvinding. Maar deze dag van negen af. Dus buiten, die, buiten die, dat verhaal om. deze dag is wel de dag waarbij de gene uh, zich manifesteert op het, op het, op het, op het topniveau. Gene. Nou en Niet erg. Heel? We hebben gezegd. We hebben zelfs momenten, bijvoorbeeld als sporium, waarbij enorme vreugde is in de wereld. Ook ik bijvoorbeeld altijd in die tijd van de lente. Ik ben absoluut enorm productief ben enorm krachtig uh, het is echt enorm toen ik ook nog geen kabala deed, altijd zo nu omdat ik kabala leer doet er voor mij absoluut niet toe in welke tijd ik leef want alles is goed, goede tijden, Jij ja, zal ook leren dat ook in die dagen, ook als Yom Kippur, alle dagen moet je gebruiken, alleen moet je jezelf schikken naar de krachten van die tijd ook nu leven we in de krachten, wanneer dus de jeans speelt een enorme rol nou, dan moet je ook als je daar bij jezelf inschikt schikt op die dag inkeer doet, op een goede manier inkeer geen, geen, geen trieste, absoluut geen triest, trieste toestand en uh, verdrietig of zo. Absoluut niet dat, dat is allemaal komedie, dat is allemaal niet nodig. Wat is op die dag ten eerste? Op die dag is de dag van de, waarbij in het heelal zelf de dien speelt dus, manifesteert zich in deze dag, dus buiten die dat verhaal met wat er allemaal gebeurde met die verspieters, et cetera. Maar op die dag is uh, uh, met of zonder verspieders op die dag altijd en ook daarvoor, ook vanaf de schepping van de wereld. Uh, de dag was van de dingen, als het ware. Niet erg, niet zo, want dat is alles, al die krachten van het heelal. Alleen de mens moet op die, in die tijd, of in, ja, zijn drie weken die daarvoor vooraf gaan, van die, van deze feest, van deze dag, drie weken. In die drie weken moet de mens voorbereidingen doen, ja, net zoals in de tijd, laten we zeggen dat jij gaat ergens naartoe en uh, naar, naar een rechtbank, en jij wordt dan opgeroepen en dan, dan, jij je gaat jezelf voorbereiden, je wordt natuurlijk fijntjes, lekker, zachtjes. Uh, ja, je hebt al, je voorbereiden voorbereid voor al die dingen, dat jij echt, ja, voor iets wat, voor iets wat dien is. Zo is het ook hier. De mens moet zichzelf voorbereiden en aanpassen aan deze dag. Dus niet tegenstribbelen aan de schepper, aan de scheppende krachten van deze dag. Dat is van ons, van ons vereist. En dan kunnen we ook in deze dag absoluut productief zijn. En zegening naar ons trekken, ook op die dag. Ja? Het is niet alleen dat je dat... Oh, wanneer komt er nou de Poerje Poer eindelijk. In daar is een vrolijke... Ja, dan hebben we lol, en dat is een mooie, mooie dag. Maar die negenavond, oeh, griezelig. Maar vroeger was ook een... Uh, voor de uh, eerste en tweede tempel. Oké, okay, voor de eerste en tweede tempel was het, bedoel je, de feest van de negen af? Ja. Oké, okay, 9 af, wat ze zegt. 9 af was ook nog gevierd, ook daarvoor. Voor de, voor de, voor, voor de al die ellende die met deze dag kwam in de wereld. Maar ook dat, waarom is dat, was de feest? De dag van de, was de dag van de dien ja maar dien is het daar goed dien is het zeg maar de dag van het laten zeggen bij onze wil zo zijn de dag van de rechtspraak nou, wat is er wat is het verkeerd aan de rechtspraak alleen wanneer je wanneer je het recht wanneer je het recht verdraait ja als je dan bijvoorbeeld een mens gaat uh, misdaadplegen dan zegt hij dan, dan hij dan heeft hij dan problemen met de rechtspraak maar als een mens zich uh, geschikt... Uh, Maakt ervoor. Nou, dat is geen, geen probleem. Eigenlijk. Dat is dat jullie dat begrijpen. Dat wij dat begrijpen. Dat het niets verkeerd is in de dag zelf. En daarvoor inderdaad was vreugde. Net zoals vreugde is wanneer de barmhartige, de barmhartige I, uh, uh, uitingen zijn. Van de krachten van het heelal. Of genadig. Zo so zijn ook. De uh, vreugde is wanneer de schepper zich manifesteert als Elokin. Dat was op die dag. Op die dag is dan de manifestatie van de schepper als rechter. So, ook dat is geweldig. Machia. Okay. Machia komt er ook het Oké. Oké. Dus, dat um, is dat. Oké. Okay. Toen die verspieders terugkwamen was ook deze nacht, zoals we nu zitten in de nacht van op de negen af. Want de, de dag begint s'avonds. En nu zitten we, het is nu uh, tien voor één s'nachts. En in de nacht van op, op die 9 avond, het is al begonnen, om 10 uur 20 ongeveer, 22, hier in Amsterdam. En wat gebeurde toen? Kwamen die verspieders en die begonnen dan kwaad spreken over het land. Ten overzien van het hele volk. Kan je voorstellen? En ook een enorme zonde waarom. Jij komt daar, ik kan dan spreken tegen Moshe, tegen de leder, maar niet tegen het volk, maar zij speciaal hadden ze ook zo uitgekomen. Tegen het volk, nou natuurlijk, het volk is dan tegen, dan wordt het een referendum tegen, tegen, tegen het binnenkomen in het hele land. En, maar twee waren wel goede twee. En... dan dat is wel geschreven voor mezelf dat um, maar dat was juist in die nacht in die nacht in, in, in, in dus de nacht en dag is hetzelfde in, in die nacht speelden dus die de krachten speelden in het heelal dus uh, speelden zich af de krachten van de dien en dat betekent dat de mensen moesten ook er tegen, tegen, dus tegenaan kunnen. Want natuurlijk, de mens voelt zichzelf verzwakt op deze dag, in deze nacht ook. Verzwakt waarom? De enorme kracht voelen we van de dien. En de dien zou niet zo erg zijn maar dat is dan de dien uh, waaraan ook die alle, die onreine krachten aanhechten, niet de dien zelf, de dien zelf is wel is goed, maar aan de dien die werden dan des, met de zonde, van al die zondes, werden dus die, die onreine krachten daaraan aangehecht. En dat is met name begonnen, begon, niet begonnen maar echt de eerste echt flinke begin werd gelegd met die verspieders en het hele volk dus lachte oh, uh, huilde, sorry, lachte, dat is erg goed want het, het komt wel ze kwam bij mij gewoon spontaan want er komt wel de tijd wanneer we, wanneer we allemaal zullen lachen om dit in die dag want juist in, op die dag zal Mashiach komen, de bevrijder zal juist op die dag komen want zie ik hoe heet het allemaal in de, in de krachting van het heelal uh, die samenspeelt tussen die twee Hoe kan dat? Ja, die, die liggen allemaal naast elkaar Dien, het lijkt wel dat het zo ver, dat het zo ver van de genade of barmhartigheid, maar het is niet ver Het is wel naast, naast elkaar Het is alleen in de ervaring van de mens maar dus, dus, ze huilden huilde dan, de hele nacht. En veel verwijten gedaan aan Moshe en aan Aaron. Wat hebben jullie aan ons aangedaan? We voelden ons, we waren was een geweldig daar in Egypte. We hadden daar, we hadden daar gegeten, dan en dat en dat, we hebben daar vis gegeten en daar, en daar, en daar, en daar, en voelden en daar, en daar, en daar, en daar, maar niet zoals het hier is. Wat hebben aan, aan jullie, jullie ons aangedaan? Waar hebben jullie, waar slepen jullie ons naartoe? Natuurlijk, alles is ook in het mens. Natuurlijk, dat, dat voordat wij komen naar het beloofde land, hoe dichterbij wij tot het hele, tot het beloofde land van ons aankomen, is iedereen voor zichzelf. Hoe meer van dat soort krachten, van die verspieders in jou dat zij komen dan en gaan vertellen over dat land van jou, van het land van geven, van jouw volmaaktheid, van jouw kmaartje koen gaan ze vertellen, oh moet je niet gaan naar dat land, daar zitten zo'n giganten, weet je, zo is het die zullen jou willen afbrengen om daar te komen en ook die komen dan als het ware van boven jou weer nieuwe impuls te geven, weer jou op een be op be beproeving op be ons beproef te beproeven dat wij ondanks al die uh, geruchten van die verspieders die in ons die geruchten, rare geruchten over, de, over het beloofde land uh, vertellen, dat wij overwinnen dat en gaan boven het verstand, duidelijk want verstand zegt natuurlijk, zij ze komen dan zeggen, nou kijk, daar zitten allemaal giganten. Allemaal, vu, allemaal bewapend, zo, so, uh, wat kunnen we, we kunnen er niets aan doen, we zijn net als dwergen, ten aanzien van hen. En het land boven die uh, uitkootst, uh, uitkootst alles wat, wat er van buiten wat komt, wat, wat niet er, er, er, er aanpa, erbij past. Dus wat zijn wij, wie zijn wij, etc, etc. Dus dat is allemaal voor ons wat, uh, in een mens natuurlijk. Dat we niet alleen kijken naar het volk, maar de Torah vertelt het op die manier. Geeft ons ook de les. Maar dat was allemaal in deze nacht. Dus eigenlijk was gehuil om niets. Gehuil zou eigenlijk vreugde moeten zijn om op te trekken samen naar het land, om te zeggen tegen die ver, ver, on, on, on, on, weerwil van die geruchten, van die berichten van die verspieders, om te zeggen van ja, misschien is het wel zo, maar we gaan boven het verstaan et cetera, et cetera. maar dan moet je wel verwinnen en dat was ook samenviel, dus met die diem van deze dag en ze hielden, en dat was huilen hele nacht huilen, et cetera en we hebben gezegd, de Schepper heeft dit volk uitverkoren, maar de Schepper kan niet corrupt zijn. Uitverkoren of niet uitverkoren, doe je goed, dan ben je uitverkoren. Uitverkoren betekent dat je kunt dat uitdragen en je hebt dat alle zegeningen komen voor naar jou toe en je brengt het naar de hele wereld, dat is de, de, de, de hele bedoeling van het volk zo so, nee, dan kreeg je de eerste de klap van de zweep. en dan de schepper als het ware tegen en qua krachten jullie hebben in plaats van vreugde te, te hebben, jullie hebben gehuild, dat moeten we ook leren dat, dat is daar komen wel dagen wanneer zullen jullie echt flink wat gaan huilen niet om niets, maar echt flink zullen gaan huilen en dat is een enorme veel in de geschiedenis. We hebben ook veel, we uh, hebben dingen dat gezien, uh, Van waarbij ze huilen, echt om, om werkelijkheid, om iets wat wel te huilen viel, oh, ja. en niet, maar alles omdat het niets, niets, niets verdwijnt in het geestelijke. Dat is een enorme zonde, dat natuurlijk, uh, waar wij nog steeds mee te maken. En als Joden, dan betekent ook andere, al, al andere volken. Um, belangrijke gebeurtenissen daarna van verschrikkelijke gebeurtenissen ook in de ogen van Mens en de mensheid in de geschiedenis vonden plaats juist op die dag. Tot en met de oorlog met de, uh, de uh, nazi-duitsland en ook tot die dag, tot, tot, tot vandaag, tot de dag van vandaag. Um, ten eerste, wat was het de wat was de, als het ware de straf of de correctie correctie is ook een vorm van straf hier straf betekent dat eerst moet iets gevoeld worden um, um, straf is een vorm van ontzegging van iets en zoiets so als het huilen van op die nacht daardoor moet ook iets, moest in iets als verzoening daarvoor komen. In de kracht, qua kracht. Maar niets verdwijnt in de geest. Nou, de eerste verordening was, verordening was, in de, in de termen van onze wereld, was, dat de schepper zei, ten eerste wilden ze, wilde ze allemaal uh, van een van de oppervlakte van uh, de aarde weg, weg, wegvagen. Maar Moshe natuurlijk uh, had ge, ge, gebaden en he, gebeden. Ook zij allemaal gingen ook het gebed natuurlijk. Maar het was niet genoeg. De zonde was enorm groot. En als gevolg daarvan de hele generatie van de van het volk in de woestijn van de woestijn, van de, die met Moshe samen eh, optrokken, kwamen uit Egypte en die 40 jaar in de woestijn waren, niemand van hen, behalve die twee, behalve die twee die goede verspieders en de nieuwe generatie die dan van 20 jaar 120 jaar was, dus vanaf tot 20 jaar oud was, dus de nieuwe generatie zij mocht in leven blijven. Maar al die generatie, de hele generatie van de woestijn moest dood vinden in de woestijn. Dat is om te beginnen. Het was niet meer waard om het, om het land van het geven binnen te komen. De zonde was te groot. Ja? Op hun gebied, op hun niveau. Okay. Dat was het eerste. Allemaal, allemaal werden ze. Eigenlijk was het zo, als verteld, dat wanneer de tijd kwam voor die mensen, dan gingen ze gewoon liggen direct in de graf. Iedereen ging gewoon daar in de graf liggen, iedereen wist al dat, dat die niet zo het land, het hele land willen yeah. komen. Hij ging gewoon liggen, ja. Mm -hmm hij ging door en zelfs Moshe mocht niet niet, niet het land binnenkomen hij kon alleen maar op de berg komen te staan tegenover het land en kijken naar het land maar hij mocht het ook niet binnenkomen de schepper kan je niet met, met de schepper kunnen we geen komedie spelen. moeten we wel goed weten als we het goed weten dan is het is het is, is uh, de helft van de zaak heb je al als je weet dat we kunnen niet spelen we kunnen niet komedie spelen of schuil, verschuilen en denk je nou, maar je ziet het niet dat ja, is net zo ja, begrijp je dat? ja het is een beetje een beetje comedia. Ik heb ik net gelezen in een, in een van die joodse boeken voor, voor, een, gewone, voor een gewone mens ik heb ik net gelezen vanavond van een van, van gewone van gewoon, uh, van de joodse tradities, dat je ja. mag, ja, voor het hele jaar, daar staat het ook bijvoorbeeld, de op die dag van negen af, mag de men, een jood mag dus niets, vijf dingen niet doen, maar ook mag niet ruiken, en Dat ik zeggen als het iets, iets, iets lekker ruikt, en ik dan loop ergens, uh, en ik, ik eet niet, drink niet, alle dingen die doe ik niet niets doe ik eh, mag ik dat niet, niets doe ik, mag ik. ook niet zalven en dan loop ik dat voel ik, eh, ik lekker roze, of iets anders, weet je of een parfumzaak en ga ik dat mag niet dus je moet, kijk, als het komt in jouw jou neus neusgaten, dan mag je, mag je het wel, begrijp je je moet niet bewust willen, willen ruiken oké, okay? mag dat niet het? In, in, in, in. Dus, ja, niet, dus begrijp je, dat mag niet, mag niet uh, ruiken naar andere guren, naar struiken, naar bloemen, et cetera. Maar staat daar geschreven, daar, in diezelfde paragraaf, wat mag of wat niet mag, staat geschreven. En mag ook niet, uh, mag ook niet roken, en daar staat wel, dat ten offerte van de mens. Uh. wat is het nou het is, een, het is een mooi boek maar ten overzicht van de mensen dus om niet te laten zien aan de mensen dat, dat, dat jij dat wel doet begrijpen je dat nou, begreep je dat maar stiekem in een toilet. Toilet. toilet stiekem in het toilet misschien wel, waarom jij gaat het, jij doet het jij moet je niet op die, manier, op die manier dat weet het uh, aan de andere mensen te laten zien, dat je, oh man, maar, nou, dat is, jij moet weten dat, waar je ook bent, je kan je nooit verstoppen van de schepper. Of de mensen zien, of de mensen niet zien, juist waar je de mensen niet ziet, daar moet je juist op letten zijn. Dus, als de eerste zaak was het, dat de hele generatie moest dood, met, met dood bekopen, en, en deze tranen. Dan verder de eerste tempel werd vernietigd op deze dag. Op deze dag was het vernietigd. Ja, duidelijk. Ja. Ook weer het gevolg, ook onder andere door van die tranen, die de eerste traantjes, die werden geschreven. Maar de, de, de eerste tempel, de tweede tempel, op dezelfde dag belegerde, dezelfde dag hebben zij dan uh, hem verpletterd. dezelfde dag. Hoe de krachten werken in het helemaal. Ja? Uh, een grote was een uh, bij het belegeren van ook de Tweede Tempel, wanneer de Tweede Tempel was. En er was een grote dus het keizer, Romeinse keizer Vespasianus. En ze belegerden ook de stad Betar, waar al die grote opstandelingen waren. En zelfs Rabbi Akiva, grote Rabbi Akiva, grootste wijze, hij dacht dat die. Opst dat die opstandelingen, de leider van de opstandelingen Bar Kokba, hij dacht dat hij al Mashiach was zo so was het zo we, we, so werd het in hen inge, ingeboezemd, ja. hij was natuurlijk een geweldige hij was natuurlijk een, en de wezer van, de grootste wezen, een van de grootste, maar zij dachten dat nu de teest de van, van Mashiach al aangebroken is en dat zij ook opgewassen zou zijn om te vechten, de scheppers hadden zoveel helpen te vechten tegen de Romeinse Rijk. Hoe kan je dan te vechten tegen de Romeinse Rijk? Bovendien, uh, het is wel zo, dat als een grote mogendheid komt met de macht en de kracht en de macht, dit volk moet altijd in vrede leven. Dus als zij komen daar naartoe, en met enorme macht, wat kan je dan zeggen? De schepper geeft dan dat wel aan dat volk, ja, of dat, uh, macht. Alle macht komt van boven. Je geeft dan ook hier aardse macht. Je komt een, groep, een groter uh, Alexander bijvoorbeeld. Alexander de Grote, of die. Wat kan je doen? Bovendien, dit volk is niet, uh, is niet gemaakt dat je vecht. Het volk is gemaakt om vrede te brengen. Dat is de kracht van dit volk. En die komen die... die, die Romeinen... daar belegeren... dat de stad... daar. Wat is dat een stad? Wat is de hele stad... werd dan omringd door die... kanonades en al die... al die... van die Romeinen. Welke kans maakten ze... om daar... überhaupt iets standen te houden? Allemaal werden ze daar... hebben ze zichzelf daar ook kapot mee gemaakt. Hebben ze allemaal dat oké, okay, mooi, heroisch maar oké, okay, allemaal dingen te maken hebben ook weer met die dien ja? in plaats natuurlijk van zichzelf niet, ik zeg niet dat dit, maar tshuwa doen, inkeer doen en daar leed ik daarvan het is ook voor ons de leer dat inkeer doen en tot de schepper weer komen dan wordt het verzond dat is altijd moeten we weten zo. dus deze staat natuurlijk Be, uh, taar weer dan op gruwelijkste wezen uh, kapot gemaakt de op gruwelijkste wezen de, daar uh, bloed alles was daar, verschrikkelijk was daar ook dat is in ook de restanten van die mensen hebben ze absoluut weer hebben ze afgemaakt. Nou, dus Oké, okay, ik zeg het, allemaal door die tranen die zij om niets hebben gezegd, vanwege het land dat, dat zij moesten, waren, stonden naast het land. En werd ook besloten toen, dat zij zullen met enorme, enorme leid dit land weer terug in handen we zien hoe ellendig ho, ho, is het is. Dat, hoe dat allemaal daar. want het land is niet alleen het land geografisch land maar het land is zodanig ingericht dat, dat daar is het epicenter van alle van alle krachten van het land. en daar moet dienst komen weer normale dienst komen van tempel, etc. Maar maar bedoeling is dat natuurlijk van binnen, maar in dat land, dan ook dan nog een andere gebeurtenis was het. Jeruzalem werd daarom dan ter, helemaal uh, met grond gelegd. Heel Jeruzalem ze dan kapot gemaakt. Dan in 1492 in Spanje. Dat werd dus inquisitie, weet je wel. Maar in Spanje hebben ze dan juist op die dag van a van 9 af hadden ze dan verdicht, verdikt, yes, okay. en verdikt, hadden ze dan, ja. hè? en ja. ver, verdikt, verdikt, hadden ze dan uitge... opgemaakt uh, uh, uh, uh, uh, dat om alle joden uit Spanje uh, te verbannen. Ze moesten vluchten. En niemand wist wie was daar. Vluchten betekent dat onderweg allemaal waren overal, waren bendes en allemaal, allemaal enzovoort, etcetera etcetera en dat was juist op die dag ja. en, en je zegt nou, waarom is dat zo? ja, zo is het bovendien niet alleen dat niet alleen vanwege die tranen maar ook daarna kwamen ook daarbij eh, de, de extra zonden bijvoorbeeld in, in, wat was het dan bijvoorbeeld in Spanje wat ik spreek is niet alleen over Joden, dat je zegt, nou wat, wat heb ik eraan? Maar alles is een mens. Alles kunnen we weer dat leren daarvan. En ons leren dat wij dat op die manier dat wij meiden dat, dat. Dat wij dat, dat wij ons, wegen, ons wegen anders inrichten. Ja? In deze dag. Maar kijk naar Spanje hoe dat was. Dat was en zij leefde, dat was in de 13e, 14e eeuw, dat is het 15e eeuw, aan het einde van de 15e eeuw, die 1492 gebeurde. Eeuwenlang leefden zij de Joden daar in Spanje, en geweldig leven hadden zij daar. Bloeiende maatschappij, rijk, enorme rijkdom. Overal de posities in het land, regent van het land, minister, topminister was. Abarbané was ook een grote in Spanje in deze tijd, juist in de tijd van dit verdict. Hij was aan de ene kant verbannen zich dat en hij was die, in die tijd, hij was minister, pre, premier, premier, premier van, van Spanje en tegelijkertijd verbannen ze al die jongen. Ja? Hij had nog geprobeerd bij de koning nog. Uh, een soort, soort goed woordje te, te, te, te zeggen dan hadden ze een bij uitstel gemaakt uitstel en, maar het uitstel kwam op zodanig uit, dus eerst was een, uh, verdikt en dan kwam het uitstel en het uitstel eindigde juist tegen de negen avond. en op negen avond dat zeg ze nee, weg Eruit. Allemaal kan er gaan, kan, kan eruit. Kan je je voorstellen, eruit komen. Uit Spanje waren ze een geweldige maatschappij. Ze leefden daar in absolute weelde en rijkdom. Alles. Ze hadden overal alles, alles in handen. Ministers, et cetera, et cetera. Hun namen waren allemaal Fernandez, González, ja. weet ik veel. Allemaal Gras, Garcia, allemaal, allemaal, allemaal Spanse. Uh, Spaanse namen hadden zich genomen. Allemaal gedroegen zich als Spanjaarden. Uh, grote, was het was een tijd, grote schilders. Mag niet de schilderij, het grote schilders, grote grote dichters, etcetera, etcetera. Allemaal waren het de Joden daar. schijnt. En deze naam in de Portugese synagoge. Ah, ja, ook nieuw. <laughs> en nieuw kijk. En ja, precies. En ook Portugal daarna, de volgende weer de Portugal. En kijk nou als je moet een keertje komen naar die uh, naar die snoge, naar de Portugese synagoge hier in Amsterdam, weet je. Daar hebben ze dan in de kleine synagoge hebben ze ook een hele over de hele muur, alle muren hebben ze de namen van die van die studenten aan de het Gaïm. Hadde ze hadden zich zo'n. Dat uh, moet allemaal, academie. Het Gaïm. Zoals so we weten. Uh, yeah. Ja, natuurlijk. Ik niet geleerd. Maar. En alle namen staan. Allemaal alle die. Spaans, Portugese namen. Ja. Yeah, ja. Yeah, González, de, de Costa. <laughs> <laughs> allemaal alle hadden ze die namen aangenomen. Die namen. aanpassen zichzelf aan het volk waar ze leven. Nou, in dit land is het anders. En ook in dit land, ook dynamisch. allemaal die namen hebben ze. Allemaal die namen hebben ze ook in politiek politiek. Allemaal dynamisch. die namen Die ook hetzelfde. Dat is ook niet erg, maar de bedoeling is dat ze dat afstand nemen van de schepper. Ze gaan het land uh, verreken door cultuur, door daad. Zij worden de dragers van de cultuur. Ook hier in Nederland, wie is de drager van de echte Hollandse cultuur? J Joden, zij worden echte Hollanders, zij, <laughs> zij weten echt de Hollandse cultuur, echt van, eh, niet alleen weten van het hart weten ze te dragen, uit te dragen, de Hollandse cultuur. Dus, het is niet erg, maar dat, eh, dat moet niet de hoofdzaak zijn. Je moet de, de doel, wat is, wat is aan, aan het volk gegeven. Dat is eventjes, en zo so, ook in uh, tot nu toe, uh, diverse, kijk uh, nu, onlangs, hoeveel so weken geleden, drie weken geleden, new, tot vanaf nu, drie weken terug, is, dan moest de uh, inkeer zijn, dat is die drie weken. Nou, ook een beetje de tijd wanneer die beschiettingen begonnen ook in een cel. We zien, dat is niet anders, we allemaal zien dat het zo is. Ja. En ik wil nog niet vertellen andere dingen. Waarbij de mens verkrijgt in deze tijd enorme pijn opeens. En hij weet niet waarom. In precies dezelfde tijden. De waarom? Eén keer. Mm. En zo doen. Dus dat is dezelfde. Eén keer doen. Naar ja. de schepper. En in deze tijd manifesteert zichzelf Elohim. Maar wij moeten altijd weten dat Inolokim zelf, daar zit Hawaii, Daar zit die barmhartige In dezelfde, binnen, in die kracht, zit wel de Hawaia. Alleen, in deze periode moeten wij, het is goed voor ons, dat wij in die periode hem ervaren als lukie. Dus als een rechter. Anders we, kunnen we geen mens zijn. Maar de mens, we hebben gezien, is, die bestaat uit twee krachten, ook net zoals het de, heelal, de, de, de, de rechts en links. We moeten, de mens is überhaupt rechts ontwikkelen en links ontwikkelen. Daarom hebben we ook die, na, die dagen nodig, en de, de, de speciale dagen nodig in het jaar, waarin wij speciale werk doen uh, in de linkerlijn. Behalve onze eigen correcties. En de bedoeling dus van deze dag wat wij nu doen. Kijk, we doen, doen bijvoorbeeld niet eten, niet drinken, alle andere, andere dingen, vijf dingen niet doen. Ja, vijf dingen. Vijf dingen corresponderen met die vijf kiling. Dus als we niet eten en niet drinken, ten eerste geven we geen uh, voeding aan de citrager. Want als we in die dag, deze dag, zijn we zwak. De mens die streeft naar eenheid met de schepper. Dus als het ware voelt hij zichzelf een beetje zwak. Niet erg. Niet altijd. Of niet altijd uh, zo... Maar dan, als je nog op die dag geeft, of gebruikt dingen, lol maakt, gebruikt andere dingen, dan de citra agra is groot. Voet je. Ja, die voedt hem wel. En hij gaat dan te, van dat klein beetje van jou, wat jij je geeft. Dat klein beetje van jou is al veel van jou in die tijd. Ja of niet? je voet is zwak zo, en dan ga je een beetje lol hebben. Jouw lol is al, ten aanzien van jou, van het hele pakket van jouw krachten, op deze dag, is al veel, ja of niet? Ten aanzien van jou, is het al veel, omdat jij nu weinig krachten en een klein beetje lol wat je doet, is al veel ten aanzien van jou. Dan, de citra kagra kijkt niet naar de abso absolute, absolute, uh, zeg dat, absolute getale van krachten, maar aan de betrekkelijke. Jij geeft bijvoorbeeld aan haar, ja, bijvoorbeeld in deze periode heb je minder krachten. En ten aanzien bijvoorbeeld van de goede, van de zeer actieve periode. Misschien heb je misschien je loon misschien voor 5% ten aanzien van toen. Maar die 5% van nu, ten aanzien van de vermindering van jou, verminderde krachten van jou, dat is enorme kracht van wat jou is, dus zij gaat die al een klein beetje van jouw lol enorm opblazen zei ze zegt. en ten aanzien van jou natuurlijk en het is altijd blijft jou tekort en zij gaat dan verband leggen. het is niet alleen dat jij je haar geeft en zij ze zegt dag en zij is weg hmm. maar zij blijft dan aanhangen aan jou zij pakt het van jou en ze bleek omdat het allemaal van jou is. Alleen omdat jij, jij geeft het, als het ware, aan haar. Het is alles van jou. Maar zij gaat dan die krachten omhullen. Als het ware, net als een lichaam geeft zij. En dan wordt het een, begrijp je dat? Ja. Dus jouw kracht is goede kracht. Maar zij gaat dat omhullen met haar, als het ware, omhulsel. En dat gaat apart leven leven. Daarom is het beter, en ze heeft enorme kracht nu. Daarom is het aanbevolen, omdat je met name op die dag is. één dag per jaar, zo als deze. Niet, en niet nog een keer in orde. Op Yom Kippur is het, op de verzoening, grote verzoeningsdag is het anders. Ook daar moet je opletten, maar dat is heel iets anders. Daar is, gaat het niet om die onreine kracht. Daar gaat het om dat jij staat voor de koning. Koning ter koningen daar moet je in reine staan Dat, ja, daar moet je in reine staan op die dag en op die dag moet je jezelf ook uh, alle keel in reine houden schoon houden, dan moet niet eten drinken, etc en dan sta je, dan krijg je vergiffenis. vergeving en verkrijg je ook, dan ook het budget voor het volgende jaar verkrijg je op die dag ja. juist op die dag op die dag van de ver verzoeningsdag er zijn nog weer andere, maar dat is het belangrijkste, dat is op die dag. Maar op die dag van negen af, hebben je te maken dan met die onrede kracht. En alles wat jij aan haar geeft, dan... Uh, zij brengt aan de mens dan dood. Ja? Geestelijke dood, maar het is hetzelfde als dat, als een, als een, als een mens zijn geest uitgaat, dan is hij ook dood. Zo is het ook van die, van die dag. Dus probeer dat niet te doen. Wat je kan noodzakelijk. natuurlijk moet je werken, of iets anders doen. Doe dat, maar dan minder muziek, minder die andere dingen. Ja, ik zeg niet dat je dat, zie je dat, bij ons is er absoluut geen, je ziet het wel, ik heb in de hele studie geen woord van je moet dit, moet je dat, moet je dat, al dat angst of zo, absoluut niet nodig. Want jij bent zelf bouwer van jezelf. Hoe kan ik jou zeggen? Je moet zelf zien wat je doet. Je moet zelf allemaal tekort schieten. Ik wil een beetje lol hebben. Ook van binnen. Beetje, een beetje lol. Een, een beetje voor jezelf. Een beetje tijd. Van binnen een beetje lol hebben. Ook dat niet. Juist ook van binnen moet je niet, uh, niet jezelf proberen leeg Houden in je gitaar. Uh, voor de rest doen je betalen met de buitenwereld zoals, zoals het gebruikelijk is. Um, ik zie dat we een beetje. Eh? Ja, en dan af, alfabet. Wat we doen? Hmm? Alfabet. Alf alfabet. Alfabet, alfabet. Als je hier af is alfabet. Alles zit, alles zit eigenlijk in die, in die, in die, in die dag, precies. Ja. Okay. En, de bedoeling is natuurlijk om, dus, die dagen van dien en die dagen van genade, ja. Vrolijke dagen, als het ware, en de dagen van dien. De dagen van dien, waarvoor zijn ze, waar zijn ze voor nodig? Dat wij ons leeg maken. Dat wij onze kilim verdiepen, naar binnen doen. Verdiepen, dieper, dieper, dieper. En het kan lijken dat dit wel zaai is of zo. Het is niet zo uh, weinig lol het zetten, maar daardoor hoe meer kan je dan, hoe meer kan je uit uh, uh, verdragen, in jouw eigen kelim? Waar je nog nooit geweest was, die je had nooit gevoeld had, als je dat kan verdragen, daarna komen in die lege plaatsen die jij had verdragen, die jij op die je gemaakt had, op die dagen, daarna, daarna komt daar vreugde licht en alles komt daarin. Dus die tekort, gesarot, gesarot tekort die je daar opmaakt, dat verbreidt, uitbreidt jou, et cetera, Dus dat is belangrijk van, van die belangrijke, iets in het kort van die dag, dat wij weten wat, wat deze dag is. Meer hoeven niet te vertellen. Het enige is, deze dag inderdaad zal later, wanneer wij, naarmate wij ons corrigeren, zal later steeds meer en meer ver, ver, ver, veranderen in de dag van absolute vreugde. Want op die dag zal ook bevrijder komen. En daarom zien wij ook verband met de dien en, en, en, en genade. Alles is verbonden met elkaar. En het verband tussen als het ware leden o, opwille van de correctie en de snellere komst van Mashiach, ook van jouw eigen eigen Mashiach. Eerst moet jouw eigen, jouw, moet je eigen, jezelf uh, eruit halen, al het goede eruit halen van jou, van het pakket, van waar de onreine krachten zitten, het goede naar boven halen, naar die heilige kant, dus naar boven de parsa, ja naar boven de parza trekken. Oké, okay dat is een beetje wat we hebben um, en normaal is het zo so moeten we ook zo zien dat niet onder de parsa is dien en boven de parsa is is zo is so moeten we het zo zien goed is dien en nog een ding nog iets dat leert ons ook dat deze wereld is geschapen door dien. Dus moet je zo zien. Niet ontvluchten. Niet zeggen dat... dat jij... overgevoelig wil zijn. Met de Kabbalah. Alleen met de hogere bezig zijn. Dan doen we weinig. Aan... Aan aan, aan, aan, de, aan... aan het plan van de Schepper. Ook aan ons. Aan onze ontwikkeling. In onze wereld. Dien bestaat. En dat is allemaal helemaal... oké. Okay. Moeten we alleen deze dien... Verdragen. Maar in, binnen die Dien zit altijd Rachamim, zit altijd genade. Dus wat moet het gedaan worden? Hier omhoog naar de Bina, daar gaat Saddam ontvangen, weer terug naar beneden, onder de Parsa, daar is din. En met die leven. <lacht> en niet in de hemel ja, een beetje tussen hemel en aarde maar wel in op aarde en in de hemel, dus niet tussen hem tussen hen staan als het ware van binnen jouw innerlijk staat als het ware tussen hemel en aarde maar jij leeft op aarde en in de hemel dus op aarde betekent jouw onderste kant van jouw partsoef is dan onze wereld lager wereld ervaren van, het is altijd ervaring van lagere wereld, en boven de parasa ervaar je de wereld, de toekomstige wereld. Ja? Nou, dat is een beetje voor wat betreft uh, Swahya Solam. het is ook een soort Swahya Solam, wat betreft, we hebben ook vroeger over Torah gehad, dus.